En zet je voeten naast elkaar op de grond. Sluit je ogen als je dat wilt. Adem rustig in. houd de adem even vast. En adem rustig uit. En verbind je met het licht van de kaars of de lamp in je omgeving. Of als je dat kunt, verbind je met, het, met de zon, wel of niet gevisualiseerd. <coughs> Adem rustig in, haal dat licht naar je toe en breng dat licht op een uitademing naar je zonnevlecht, je navelchakra. Adem nog een keer rustig in, hou de adem even vast. En adem weer langzaam uit. Voel hoe je van binnen rustiger wordt. En voel het kloppen van je hart. Voel het licht binnen in jezelf. En wees je bewust... Van je eigen licht. Vorige week. Uh, moest ik wegens de tijd. Uh, de lezing afbreken. Maar ik had al een klein stukje. Wat ik je eigenlijk heel graag zou willen zeggen. Neem altijd je eigen verantwoordelijkheid. In je leven. Ook over, juist over je eigen gedachten. Open je hart. En kijk in waarheid en werkelijke waarachtigheid naar jezelf naar het leven dat je tot nu toe geleefd hebt en transformeer verander transformeer dan kun je een voorbeeld zijn naar de mensen om je heen weet je, andere mensen wensen ook zo wanhopig graag de eenheid in zichzelf Want weet je, het gaat erom dat wij mensen altijd de bron zelf willen zijn, de, de bron die wij zelf zijn. Maar we zijn het ook, alleen we dienen het dualistische denken los te laten, dus het denken van de aarde los te laten en weer één te zijn. Eén te zijn met wie we werkelijk zijn en wat we zijn. Kijk wat je ermee doet, lieve mens. Is het voor jou? Dan is het voor jou. Vind je het meer voor een ander? Hm, maakt niet uit. Kijk wat je ermee doet. Het was voor jou en niemand anders. Ja, je hoort altijd zeggen, je hoort me altijd zeggen, adem rustig in. Houd de adem even vast en adem, rustig uit. Ja, en eigenlijk ga ik ervan uit dat je uit jezelf de neusademhaling doet, dus met je neus inademt en dat je je gedachten richt met de uitademing naar je zonnevlecht. Je dient eigenlijk altijd met je neus in te ademen en eventueel met je mond uit te, uit te ademen, Z zijn we het ons bewust eigenlijk hoe belangrijk onze ademhaling is. Weten we wel dat de zuurstof die wij inademen vol prana, vol prana zit, goddelijke energie zit. Zijn we het ons bewust dat wanneer wij onszelf verwaarlozen in onze ademhaling en denken dat dat het is en een beetje ademhaling eh, doen en het er daarbij laten, dat is best wel een onbewuste gedachtenis, hè. Natuurlijk, we kunnen zeggen er is yoga, gelukkig wel, maar niet iedereen doet yoga en niet iedereen ja, wil zich daarmee bezighouden en niet iedereen is met ademhalingsoefeningen bezig. In onze westerse wereld is het ook niet zo bijstap bekend om eh, op bepaalde wijze adem te halen. We kunnen door onze ademhaling een groot uithoudingsvermogen kweken en onze vermoeidheden als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. Ons denken zelfs kan lichter worden. We kunnen de dingen om ons heen beter of in ieder geval helder, duidelijker zien. Ja, we kunnen niet zonder ademhalen. We beginnen ermee en we eindigen, eindigen ermee. Ja, en ik ben, ik bedenk me nu ineens dat op het moment dat mijn moeder overleed, ik daar niet, uh, fysiek niet aanwezig was, maar op een andere wijze wel degelijk. In het tehuis waar zij woonde, het mij gevraagd of ik uh, haar mee wilde afleggen. En terwijl we het lichaam van mijn moeder iets hoger gingen neerleggen, kwam er een allerlaatste ademhaling uit haar mond. De laatste dus. En ik had het gevoel dat ze deze laatste uitademing voor mij bedoeld had. Ja, ze was, ze was al eerder overleden, een uur of twee eerder. Maar juist die laatste ademhaling, terwijl we haar ietsje hoger neerlegden, hoger op het kussen. Ja, ik had het gevoel dat ze het inderdaad voor mij, eh, voor mij vastgehouden had. En met een dankbaar gevoel en ontroering dankte ik haar daarvoor. Natuurlijk, haar ziel was al lang uit haar lichaam. Maar alle onzichtbare draden, meridianen dus, waren bezig om één voor één los te geraken. En dat zou nog enige uren duren. Ja, het lichaam kan niet zonder ademhaling. Zijn we het ons bewust dat in die adem... het goddelijke prana zit... Halen we wel genoeg uit onze adem? Hoe ver laten we de adem in ons lichaam komen? Een klein stukje, een heel klein stukje alleen naar de bovenkant van de longen? Dan zien we dat voor ons, dat in de onderkant van onze longen de lucht niet ververst wordt. Toch hebben we van tijd tot tijd de behoefte om heel diep te ademen alsof we alle rommel en vieze luchten uit onze longen willen persen. We lijken er geen idee van te hebben dat de onverwerkte lucht ziekte kunnen veroorzaken. Maar ook dat als wij op de juiste wijze met onze ademhaling omgaan, we ziektebeelden kunnen genezen, of in ieder geval voorkomen. We zijn, wij mensen hier in deze westerse wereld, zijn het, zijn het ons in ieder geval heel weinig, zijn we ons dit heel weinig van bewust. In landen rond Tibet wordt al duizenden en duizenden jaren op goede wijze geademd. Er zijn verschillende wijzen van ademhaling. Kunnen mensen in een soort trance komen om afstanden te overbruggen met hun fysieke lichaam, maar ook zonder hun fysieke lichaam? Met hun lichaam kunnen zij over grote stenen massa's lopen, zonder dat het hen hindert. Ze lopen als vanzelf, redden, vliegen als het ware over de ruwe steenmassa's heen. De ademhaling hiervoor is dan ook geheel anders. Dan onze ademhaling hier in het westen. Ik weet eigenlijk niet of ik dat eens een keer in de lezing gezegd heb, maar eens heb ik iemand uit de woestijn zien komen. Eh, die dezelfde vorm van lopen had. Hij vloog als het ware over de zandmassa's. En ik kon hem, ik was op de bovenste verdieping van een hotel. In die tijd dan, zo'n tijdje geleden, kon ik hem aanzien komen, heel in de verte. Het was fascinerend om te zien hoe snel hij liep en hoe eenvoudig en hoe gemakkelijk. En toen hij dichterbij kwam, hing ik over de rand van het balkon om te zien hoe hij zijn voeten neerzette. Overigens, dit was al lang geleden hoor, nu kun je vanuit dat hotel, de moest hij niet eens meer zien. Allemaal gebouw nu, tot waar het oog reikt. Als een mens een hoge ademhaling heeft, dus boven in zijn lichaam ademt, heb je al snel te weinig zuurstof. Dus met gevolg dat je sneller moe wordt. En dat niet alleen. De energie wordt als het ware omhoog gestuwd en de kans op hoofdpijn is duidelijk aanwezig. Voor mij hoor je altijd dat ik uit eigen ervaring spreek. Dus ik kan je zeggen dat in het verleden migraine mij niet onbekend was hoor. De gordijnen dicht koude washandje op mijn hoofd. Op mijn voorhoofd en op mijn ogen. En ja, de tijd uitzingen en wachten tot, totdat het over is. En ik zie ook mensen in mijn omgeving die het hebben en ja, die toch niet. Eh, Willen horen hoe ik er vanaf gekomen ben. Ze kijken me wazig aan. En zeggen dan ja. Ik krijg die en die medicijnen. Dan denk je: ja nou oké. Okay, is ook goed. <laughs> maar in ieder geval bij mij komt het nooit meer voor. Het is totaal over. Ik heb wel eens een keer hoofdpijn hoor. Maar dan weet ik dat ik te ver doorgegaan ben. Dat ik te lang eh, gewerkt heb. Of wat dan ook gedaan heb. En dan weet ik dat ik gewoon moet liggen. En natuurlijk. Eh, dit komt ook niet meer voor en niet alleen doordat mijn leven op een totaal andere wijze geleefd wordt, maar vooral de wijze van ademhaling. Inderdaad, in die tijd ademde ik boven in mijn schouders. Kijk maar eens, je doet het misschien zelf ook of gedeeltelijk. En je kunt je voorstellen dat, dat je dan alleen een bovenstukje van je longen gebruikt. En dat alle energie uit jezelf als het ware omhoog geperst wordt. Met gevolg op een gegeven moment een barstende koppijn. Zoals ik dat destijds altijd noem. Ja, met alles erop en eraan. Dus ja, dus ook alles overgeven en dat soort vreselijke dingen. Je een ontzettend beroerd voelen. Maar goed, niet ga ik terug naar die momenten. Ik haal het slechts aan om te wijzen dat het wel degelijk ...over kan zijn met de migraine. In die tijd had iemand me gezegd... ...ben jij je ervan bewust dat je heel erg hoog ademhaalt? Ik wist niet eens wat het was toen. En deze vrouw vertelde me... ...je kunt ook op een andere manier ademen. En dan, als ik dan weer zo'n migraine aanval had begon ik heel voorzichtig met een andere ademhaling. Het kwam destijds eenvoudig niet in me op om het voor te zijn, he, door anders, anders adem te halen. Maar goed, het is even vergeven. Dus tijdens zo'n hoofdpijnaanval ging ik stil liggen. En dan dacht ik er pas aan, als dat zo uitkwam, of anders heel stil zitten. Want het kwam ook wel eens voor op op mijn reizen. En ik kan je zeggen dat dat niet plezierig is. En dat gebeurde wel eens later. Als het uh, tijdens mijn reizen voorkwam. Dan visualiseerde ik mij niet aanwezig. Mijn lichaam was er dan wel. Maar ik was zelf er niet meer. En visualiseerde mij een heel groot licht in de astrale wereld. Ik zag dan een, ja, een wijd landschap en liep daar als het ware in. Om zo op die wijze kon ik het net volhouden. Totdat we dan weer in het hotel aankwamen en ik kon liggen. En dan kon ik me dan weer helemaal aan overgeven. Dus toen het mij bekend werd hoe ermee om te gaan. Deed ik nog steeds de visualisatie. Maar de ademhaling werd eraan toegevoegd. Dus als het kon ging ik liggen en concentreerde mijn, adem, mijn ademhaling naar het eerste chakra, ademde daarin. En ik moet zeggen, dat was toen nog niet gemakkelijk ook hoor. Ik moest me vanaf het begin, ja, mij daar echt toe zetten. Soms lijkt het wel dat de pijn, de negativiteit het je extra moeilijk maakt om je vast te willen houden. En om je daarvan los te maken, is werkelijk wilskracht voor nodig. Het is dan ook begrijpelijk dat er mensen zijn die het dan maar opgeven. Ik kan het me best voorstellen hoe je, vo je wordt en je voelt je zo ontzettend ellendig. <kijs> Sorry. Je, je denkt bijna zoiets van, oh, was ik maar dood en dat soort vreselijke dingen. En daartoe kom je bijna niet uit dat nare, depressieve denken. Er is werkelijk alertheid voor nodig en een sterke wil. En die heb je om de keuze te maken om daaruit te komen en er op een andere wijze mee om te gaan. Dus het inademen door de neus met je gedachten in je eerste chakra. Dan maar even zonder kleur, als je dat dan niet weet. Dat wist ik allemaal in het begin niet. En ik merkte dat het ook hielp. En langzaam daarin ademen. En adem langzaam door het lichaam laten gaan. En naar het hoofd brengen. Dus de adem diep in de onderbuik brengen. En als je denkt dat je... In je onderbuik ademt, kijk dan nog eens of je nog dieper kunt ademen. Daar, alles wat pijn doet en klopt en boekt in je hoofd. Rustig je adem verzamelen. En met die uitademing weer terug naar het eerste chakra. Later heb ik de adem ook wel bij elkaar gehaald in mijn hoofd, dus de pijn en met kracht door mijn mond weer laten gaan en daarbij gevisualiseerd dat alle pijn mee naar buiten geperst werd. Steeds dus maar weer inademen, het licht brengen naar dat hoofd, alle pijn bij elkaar verzamelen en uitademen of door het onderste chakra uitademen. In het begin deed ik dat liever, want het bleef me concentreren op dat onderste chakra, dat ik daarin moest in- en uitademen. Die gedachten dwarrelden snel, in het begin dus in die tijd, ja, de dwarrelde van alles door je hoofd heen. En voordat je het weet, ben je van de gedachte af, dat je onderin je lichaam kunt ademen. En langzaam ging het over. En de eerste keer dat ik dit deed, duurde het nou iets meer dan twee uur. En ik was er van af. En later kon ik het in een uur. Ach, en nu zal de gedachte voldoende zijn, denk ik. Ja, het gebeurt natuurlijk wel eens dat we allemaal wel eens een beetje een hoofdpijntje hebben. Ik heb dat dan ook wel eens als ik het voel opkomen en dan denk ik, ach, ik drink te weinig water en dan drink ik gewoon een glas water en dat helpt al. Of het maken van lezingen van als deze, of artikelen die uit de bron komen. Voelen in dat gevoel maakt alles heel. Het zijn maakt een mens heel. Dan voel ik ook mijn hart kloppen, het gaat iets sneller dan wanneer ik een beetje sukkelig in mijn stoel zit... Het zit dus in een andere trilling. Of als je hoofdpijn hebt, denk er eens aan om de Aum klank te doen. Het maakt alles, het is een bepaalde trilling, het brengt je tot een hogere trilling, het maakt alles in je lichaam los. Aum. En je kunt hem zo lang maken als je zelf wilt. En ja, er kwamen nog een aantal, er kwam nog een aantal keren de, de, de migraine opzetten. En de handelingen die ik deed waren steeds dezelfde. En op een moment kwam ik niet meer terug. Ik heb er ook toen niet meer aan gedacht. Nou, het was zeker over. Het was over. Ooit heb ik op een van mijn lezingen de reinigende Tibetaanse ademhaling aan je doorgegeven. Misschien is het juist om het nog een keer te herhalen. Dus de reinigende ademhaling gaat als volgt. Mag ik je verzoek, verzoeken je voeten naast elkaar op de grond te zetten? Recht op te gaan zitten, je benen of je handen niet gekruist te houden, en haal twee maal adem tot in je onderbuik. Die adem helemaal in je longen komen. En vul je longen daar volkomen mee. Doe dat dus twee maal Door je neus inademen. En daar bedenk je dat je je hele longen volzuigt. En dat je ademt vanuit je onderbuik. En door je mond uitademen. Waarna nou je het nog een keer doet. Dus diep inademen. Je adem even vasthouden. Even een paar hartkloppingen voelen. En als je wilt een paar tellen. Doe je lippen in een tuit en adem krachtig door je lippen uit, maar niet in één keer. Maar doe er een paar maanden over. Dus uitademing, doe je getuite lippen en een seconde wachten en dan weer door je getuite lippen uitademen. Dus net zolang uit te ademen door je lippen, wel een tal, tel wachten en uitblazen. Doordat je niets meer in je longen hebt zitten. Dat is dus een reinigende ademhaling. Om een kalme, een normale ademhaling te doen, kun je overwegen... Om je ademhaling die je altijd als normaal beschouwd had, weg te doen, of overboord te gooien, naar een andere ademhaling voor in de plaats te doen. Dat is werkelijk eenvoudig, je hoeft het alleen maar te doen, maar je steeds weer te herinneren, steeds weer. Want is het niet zo dat we het steeds maar weer vergeten? Maar goed. De in feite normale ademhaling, dus de werkelijke normale ademhaling, niet zoals jij die gewoon doet. Die gaat als volgt. En nogmaals, dit is een ademhaling die in de gebieden zoals Tibet, in de Himalaya, volslagen gewoon is. Voel eens het kloppen van je hart. Ben je in staat om het te horen? Of wil je liever je pols voelen? Tel dan zes hartslagen. Kijk, je ademt in. Precies die zes hartslagen. Hou je adem even vast in drie hartslagen. En je ademt weer zes hartslagen uit. Weer drie hartslagen vasthouden. En zo weer van voornaf aan. Dus zes hartslagen inademen. Adem even vasthouden. Drie hartslagen vasthouden. En je ademt zes hartslagen weer uit en weer drie hartslagen vasthouden. Je kunt, als je dat wilt, hierna ook de reinigende ademhaling nog een keer doen. Je zou zelfs kunnen overwegen om dit iedere morgen te doen of voor iedere meditatie. Voor iedere keer dat je van plan bent om te worden wie je bent. Kun je voorstellen dat deze wijze van ademhalen goed is voor jou, voor je lichaam? Met vergt discipline en alertheid. Om je steeds maar weer te herinneren. Dat deze wijze van ademhalen goed voor jou is. Je zult op een gegeven moment merken dat je geen ademtekort meer zult hebben, dat je alles duidelijker zult zien. En dat dat toch behoorlijk warrig denken, dat wij hier in de westerse wereld kennen, zo langste tijd zou hebben gehad. Het gaat er toch om, om zoveel mogelijk lucht in onze longen te krijgen. En ons daardoor beter te voelen. De adem zal beter door je lichaam worden opgenomen. En je zult de levenskracht van prana beter tot je nemen. Als ik hier nou toch bezig ben om uh, te vertellen over de ademhalingsvormen, is het misschien wel juist om een, uh, een vorm, een ademhaling te benoemen die, uh, die over de spirituele processen gaat. Ook hier weer rechtop, ga rechtop zitten of staande. Of als je op bed ligt, doe dat dan, dan liggende. Haal eenmaal heel diep adem. Dus een diepe onderbuik ademhaling. Doe dan die rijdigende ademhaling die ik zo even aan je doorgegeven heb. Volgens adem je in gedurende 4 hartslagen. En hou die adem dan 4 keer zo lang vast. Dus 4 x 4 is 16 hartslagen. Een adem 2 maal zo lang uit. Dus 2 x 4 is 8 hartslagen. Met nadruk een beetje langzaam zodat je als je dat zou willen het rustig op kunt schrijven. Het, eh, het is eenvoudig, hè, Maar ja, toch ook misschien wel lastig. Vooral als je die reinigende ademhaling eh, ertussenin eh, moet doen, maar als het eenmaal in je systeem zit, als je het eenmaal doet, dan weet je niet anders. En toch, mocht je het allemaal vergeten, en ook dat kan, jij bepaalt immers. Want ja, zo gaat dat wel eens met mensen. Herinner je dan wel dat een buikadem, buikademhaling veel en veel beter en gezonder voor je is dan een hoge ademhaling. Of een ademhaling die daartussenin zit. Hè? Dus de middenrifademhaling. Dus de hele diepe buikademhaling is de juiste ademhaling. Om via die ademhaling in je eigen bron te komen. Om in je eigen... Gevoel te komen. Want dat is wat wij mensen toch zo graag willen: hè? allemaal, wie we ook zijn. Daar hebben we allemaal een heimweegevoel naar. Daarin willen we. Daarin wil je dan ook blijven. Hoe je weg ook is, de weg van het nihilisme of de weg van het absolutisme, linksom of rechtsom, of de weg van dao de weg van het midden, het maakt in principe niets uit. Jij bepaalt waar en wanneer je je eigen weg wenst te volgen. Hoe je dat doet, ach... Ik geef het steeds aan, in alle lezingen, en ik kan er nog wel een tijd mee doorgaan, om het steeds maar weer aan te geven. Maar of je het doet, daar ga ik niet over, daar gaat niemand over. Dat is van jou. Dat is van jou. Ik rijk aan. Jij mag ermee doen wat je wilt. En ik ga niet over jou. Toch kijk ik wel naar de mensen. Hoe ze hun leven leven. En terwijl ik dan. Ja. Een beetje. Door papieren rommel. En wel eens over na zitten denken. Of van alles. Komt er wel eens van. Wat dingen op je weg. En ik weet eigenlijk niet of ik dat al eens een keer eerder gebruikt heb. Maar ik vond het tussen mijn papieren. En ik vind dat zo'n mooie tekst. Het is een tekst van een Indiaans opperhoofd. En, en ik weet echt gewoon niet meer of ik het nou wel of niet uitgesproken heb. Maar goed, maakt natuurlijk ook helemaal niet uit. Ik kan het gewoon nog een keer doen. Ik ga toch echt niet meer terugzoeken waar het allemaal zit. Het kan ook geen kwaad, dus, hè, om het nog een keer uit te spreken. Deze tekst, hè, die ik zo meteen ga, ga uitspreken, geeft zo goed aan dat ieder mens zelf bepaalt vanuit dat bewustzijn van die mens de eigen vrije keus. En dat wat werkelijk belangrijk is. Niet dus met wie je in contact staat. Dus wie je in je gevoel hoort, wat de naam daarvan is. Of wat de naam van je geleidegeest is. Om dat door te geven naar anderen. Waarom? Welk beroep je uitoefent? Het is niet belangrijk of je rijk bent of arm bent. En beide vormen maken alleen maar uit wat je dan voor anderen kunt betekenen. Het gaat erom hoe jij met je leven omgaat. Of je het in genoegzaamheid wilt leven of dat jij bepaalt. Wat je ook bepaalt. En ik citeer. Het laat mij onverschillig. Het laat me onverschillig. hoe je je brood verdient. Ik wil weten waar je naar verlangt en of je durft te dromen van waar je hart naar hunkert. Het laat me onverschillig hoe oud je bent. Ik wil weten of je aandurft een dwaas te lijken voor liefde, voor je droom. Voor het avontuur van het leven. En laat me onverschillig wat je sterrenbeeld is. Ik wil weten of je de kern van je eigen verdriet hebt geraakt of je gegroeid bent door de tegenslagen van het leven, of dat je verschrompeld en ineengekrompen bent uit vrees voor nog meer pijn. Ik wil weten of je pijn of vreugde die van jou of van mij kunt verdragen. Of je met overgave kunt dansen. Of je de extase tot de toppen van je vingers kan vullen zonder dat je ons waarschuwt voorzichtig te zijn. Of om, of om ons te herinneren aan de menselijke beperking. Het laat me onverschillig of het verhaal dat je vertelt waar is. Ik wil weten of je een ander teleur kunt stellen om trouw te blijven aan jezelf. Of je een beschuldiging van verraad kunt verdragen, zonder je eigen ziel te verraden. weten of je schoonheid kunt zien, ook als de omstandigheden niet mooi zijn. En of je op het strand van de zee kan staan en naar de volle maan kunt roepen, ja. Laat me onverschillig waar je woont en Hoeveel geld je hebt. Ik wil weten of je na een nacht van verdriet en wanhoop, vermoeid tot in je ziel gewond, op kunt staan en het nodige kunt doen voor de kinderen. Het laat me onverschillig wie je kent en hoe je hier gekomen bent. Ik wil weten of je midden in het vuur, vuur kunt staan en niet terugdeinst. laat me onverschillig waar, wat. Of met wie je hebt gestudeerd. Ik wil alleen weten... wat je overeind houdt. Als alles op je heen... vergaat. Ik wil weten... Of je alleen kunt zijn met jezelf. En of je dat gezelschap ook in je lichtste ogenblikken met vreugde verdraagt. Ik vind dit een van de mooiste uh, versen die ik, uh, nou, een van de mooiste dat ik zeg ja, op dit moment vind ik het erg mooi. Want als ik dit zo overlees en uitspreek, dan zijn het, ja, dan is het mijn leven. En er zijn misschien nog meer gebeurtenissen die in mijn leven gaan voorkomen, maar het zij zo. Ik kan alles overgeven aan een volledige acceptatie in het volste vertrouwen, wat er ook gebeurt. Ik hoop dat het voor iedereen zo gaat. We denken altijd dat we heel wat moeten meemaken voordat we zo ver zijn, om het maar eens gek te zeggen. Maar het is slechts een beslissing. Sommigen van ons komen een leven vol dingen tegen. Dan dat we eindelijk begrijpen dat we dat nodig hadden om tot een groter inzicht te komen. Het hoeft niet. We kunnen ook gelijk in dat grotere inzicht staan. Maar blijkbaar hoort het bij de natuur van de mens om eerst veel te moeten meemaken. Zou er anders een? te grote val naar beneden zijn als iemand dan op de top staat zonder ervaringen die mag het zeggen Eigenlijk wil ik het voor deze keer, voor deze uitzending, ja, hierbij laten. Het is, uh, ik heb nog wel wat tijd over, maar ja, zo gaat dat dan ook wel eens. Soms heb ik tijd tekort, soms heb ik tijd over. En, ach, tijd bestaat niet, zeg ik altijd. Als je iets doet wat je leuk vindt, is de tijd zo voorbij. Dat is ook met deze lezingen. Maar nu kijk ik tot mijn verbazing dat ik nog een stukje over heb. Dat betekent niet dat ik deze lezing niet prettig vond. Hoor. Er zit geen verschil in. Het gaat altijd met zo'n genoegen. Al is het er maar voor één die luistert. En ik weet dat er meerdere zijn. Ik vind fijn dat mensen de woorden die, die met de liefde te maken hebben, die uit de liefde komen... Juist voor hen. Dat ze die tot zich nemen. Dat ze er iets mee kunnen. In hun leven. Er zijn zoveel mensen die in de war zijn. Die verdrietig zijn. Ach, en als we buiten een wandelingetje maken, dan zien we dat niet aan de buitenkant. Of we lopen door het winkelcentrum of door de supermarkt. Iedereen lijkt altijd heel gewoon, maar wat weten we ervan? Wat weet je van je buren, wat weet je van je naasten? Het mededogen met de mensen om je heen, met wie je verkeert, die in de trein zitten met jou. ...in de bus... ...op de weg... ...heb mededogen. Ik laat mijn kleinkinderen in de auto en... ...ik zei, kijk... ...ik moet even heel goed opletten... ...want ik ben best een klein beetje verdrietig. Want er was wat voor gevallen ...en het moest even een weg hebben. En toen heb ik ze gezegd, kijk... ...dat gebeurt wel meer... Je ziet het niet aan de buitenkant, maar iemand die misschien heel stom rijdt in onze ogen, die heeft misschien net iets ergs meegemaakt. En je ziet het niet aan de buitenkant. Heb mededogen met je medemens. Dat kan jou ook gebeuren. En dan ben je ook blij dat anderen consideratie met jou hebben. Zoveel dus geen medelijden met je te hebben, maar mededogen. En het niet onmiddellijk oordelen van dat oordelen. Kijk of je dat uit je gedachten kunt halen. En als het niet lukt, want dat lukt niet zomaar, dan omarm je het. En dan zeg je tegen jezelf, dan heb ik dat maar gedaan. En vergeef jezelf daarvoor. Want jij bent hetzelfde als je medemensen. je medemensen is hetzelfde als jij. Het mededogen. Altijd. In mededogen zit liefde. Liefde naar je medemens. Liefde voor jezelf. Maak je zachter. Ja, nou. Dan zou ik je dan toch mee willen eindigen. En ja, nou, nogmaals, deze lezing is misschien een beetje korter. Ik denk dat het een, een weet ik niet, een minuut of tien, denk ik, scheelt. Nou, het is dan maar zo. Nou, mag ik je helpen herinneren dat uh, ja al mijn lezingen uh, op mijn website, uh, nou, niet te beluisteren zijn, maar je kunt ze downloaden via mijn website. Dus, dus www.yhra.nl ja, je mag ook je vragen daarop stellen hoor. Je krijgt altijd antwoord. Ik heb een beetje een drukke periode achter de rug. En ja, sommigen hebben best wel een tijd moeten wachten, maar uiteindelijk krijg je altijd antwoord. En soms, ja, het is meestal ook wel een lang antwoord ook. Want ik vind het zo ontzettend leuk om, om het te doen. Dat, en het kost me geen enkele moeite hoor. Ondanks het feit dat ik hier ook nog een bedrijf heb samen met mijn man. Maar voor, er is altijd tijd. Tijd bestaat niet. Tijd kan helemaal uitgerekt worden. Ik kan helemaal bolstaan. En in die tijd kan ik alles doen, wat, ja, wat ik zou willen, zou ik willen zeggen, maar wat, wat tot mijn beschikking staat. En zo doen we dat. En ja, en, en je weet natuurlijk wel dat ik geen bericht meer geef voor eh, dat jouw vraag beantwoord wordt in die en die lezing. Dat doe ik niet meer. Maar, ja, je mag me altijd schrijven, dat zei ik al. In ieder geval, lieve mensen, een hele goede avond met alle andere programma's. Ook deze week, luister met genoegen in je hart. Al die mensen die het zo heerlijk vinden om hun liefde aan jou door te geven. Want dat is wat we allemaal zo graag doen. Een heerlijke week met alle mensen waar je mee in aanraking komt, ook de mensen waar je het moeilijk mee hebt. Maar daar leer je het meeste van, ook hoe je zelf niet wilt zijn. En ja, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Daag!